...met het NOS-journaal. Om zwakke Spaanse banken weer gezond te krijgen... ...is tussen de 51 en 62 miljard euro nodig. Dat blijkt uit het onderzoek dat twee adviesbureaus... ...in opdracht van de Spaanse regering hebben gedaan. De Spaanse regering gebruikt die cijfers om te bepalen... ...hoeveel ze wil lenen om de bankensector er weer bovenop te krijgen. De 100 miljard euro uit het Europese steunfonds... ...is volgens het onderzoek genoeg om de zwakke Spaanse banken... ...te herkapitaliseren. De Rotterdamse corporatie Woonbron verwacht bijna 230 miljoen euro te verliezen op de verkoop van het schip de SS Rotterdam. De corporatie had meer dan 256 miljoen geïnvesteerd in de renovatie van het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Maar de corporatie verwacht dat het schip nu nog maar iets meer dan 25 miljoen euro zal opleveren. Woonbron dacht in 2005 dat de koop en renovatie van het schip 6 miljoen euro zou kosten. Maar de rekening liep gigantisch op omdat het schip vol zat met asbest. En uiteindelijk heeft de renovatie meer dan 256 miljoen euro gekost. De Fiat heeft zes mannen en een vrouw aangehouden wegens illegale drankhandel. De verdachte uit Rotterdam en Den Haag probeerde volgens het OM onder de accijns uit te komen. Die moet worden betaald in het land waar de alcoholhoudende drank wordt gedronken. De verdachten kochten onder andere Genever, wodka en rum in bij een Nederlandse groothandel en deden alsof die bestemd was voor een ander land. Daarna verkochten ze de drank gewoon in Nederland. 240.000 kinderen die nog geen eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben kunnen niet rekenen op een noodpaspoort. Ouders hebben volgens de marechaussee genoeg tijd gehad om een reisdocument voor hun kind aan te vragen. Ook hebben gemeenten ouders voldoende ingelicht dat de regeling eraan zat te komen. Vanaf dinsdag hebben kinderen een eigen reisdocument nodig om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. Minderjarigen worden bij de grens tegengehouden. Het weer... Felle buien met onweer en windstoten en mogelijk hagel trekken over het zuiden en midden van het land. De temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Love was dat van uh, de Cosmic Carnival. We hadden het net over het liken van onze uh, Facebookpagina... En dan blijkt dus dat... Ja, nu net Ronald ook... Ja. Uh, ja. <laughs> maar uh, Nick was de enige die het, uh, die het gedaan heeft. Uh, wat zeggen wij dan altijd beetje jammer. jammer. <laughs> Wat zeggen wij dan altijd? Ja. Goed, maar goed. Uh, maakt niet uit. Welkom we uit. terug in we het uh, tweede, tweede uur van, uh, van deze auteur, FM Met uh, de gasten hier uit Rotterdam. En ze zijn ook nog eens een beetje. Uh, een paar van hun zijn ook nog uh, gek van het voetballen. Dus dat hebben we maar even opgezet. Daar had dus Nederland kunnen staan, hè, meneer. Ja, ja, en zeker. moeten staan ook. Tegen Tsjechië. Ja. ja, moeten staan. Achteraf gezien niet moeten staan, denk ik. Nee, nee want het was een dramatische vertoning. Tsjechië was wel een mooie tegenstander geweest natuurlijk. Dat uh, lijkt mij ook wel. Dus Goed. Ben, ik ben nu voor Tsjechië ja. ook sowieso. Je bent nu voor Tsjechië? Ja. ja, ik ben ook niet voor die Portugezen. Absoluut nee, niet. daarom. <laughs> dus wat mij betreft uh, mogen er ook... Uh, nou, dan ben ik wel erg hard. Mogen er elf uh, van, die, uh, van die planken worden... Elf van, uh, van die kisten <laughs> mogen er dan er neergezet. Gewoon heel ver. Goed. <laughs> <laughs> dat is zo'n manier. Uh, duidelijk. Uh, dat was het uh, nummer Shared Love. Ook een nummer wat uh, trouwens uh, meerdere... Uh, Versies kent. Of tenminste, in ieder geval in uh, de andere... huiskamers gespeeld. Ja. En ja, de, de EP-versie is heel langzaam vergeleken met uh, de Album-versie. Ja. En de Album-versie doet meer de live-versie eer uh, ja, aan. Dus, dus de ultieme versie eigenlijk. Leuk. Behalve ja. dan dat Kai niet mee speelt, dus hij is bijna ultiem. Bijna <laughs> ultiem. <laughs> uh, uh, goed, uh, we zijn in het uh, tweede uur aangekomen. Ik moet nog even zeggen uh, dat er nog een... iemand uit Amerika toevallig. Nee, hij zit een luisteren op de stream. Ja, ja. Uh, vindt het leuk dat, dat hij luistert? Uh, verstaat hij Nederlands? Of, uh, ja, moet het, ik, uh... het is mijn broer, dus ik ga er vanuit. Oh, gaan. het is je broer. Oh, oh, oh. Nou, broer, broer van Gerber zit uh, Die de is teppen, en... oh, Die schaloteert Die hij spreekt alleen Engels. <laughs> <laughs> dat heb ik assimileerd inmiddels. Ja. Uh, voor de mensen die het, uh, die het uh, weten, ze zitten op de livestream altfm.nl. Daar uh, kun je op ons op vinden en dan kun je ook deze uitzending uh, volgen. Nee staan we van 75 ineens op 78. Dat vind ik ontvallend hoor. Kijk, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat Kijk, vind ik ontvallend hoor. Ineens. Uh, goed. Uh, ja. Uh, we, we hadden net uh, daarvoor, uh, voor negen, hadden we de Congo's, hadden we uh, reggae. Heb jij iets met reggae, Ronald? Want uh, ja, een bassist, uh, ja, dat, dat, dat, dat oh. die moet iets ook met Rastafari. Ja, met dat rusten, zeker, zeker, of, zeker. Ja, het ja, is leuk dat je dat ja. vraagt. Want ja. uh, mensen vragen mij vaak, wat is jouw favoriete bassist? En dan uh, verwachten ze zo'n uh, zo bassist als Jacob Pastori Pastorius heet hij. Ja, ja, ja, ik ken ze niet eens. Ik ken <laughs> ze niet eens. <te laughs> Op uh, dat betreft ben ik een, een beetje een slechte bassist. Ik ben niet echt zo'n virtuoos. Ik ben meer, uh, ja, het gaat meer om de groove. En uh, wat mij betreft. Mm -hmm. Dus daarom is de bassist van The Wailers. Van uh, de band van, van, van Bob Marley. Mm -hmm. dus, uh, mijn grote uh, voorbeeld. Ja. Um, ja, ja, ik ben een beetje zenuwachtig natuurlijk. Door, <laughs> <laughs> ik ben even zijn naam vergeten. Hoe weet je nou? Now, ik kan er niet ja, op komen. Um, yeah. Aston Barrett. kijk. Aston kijk, Barrett. Barrett okay. The Family Man. <laughs> en uh, ja, dat, ja, dus... Ja, Reggae is gewoon, uh, en dat, dat nummer van de Congos. Ik, ik vind het album van de Congos uh, waar dit nummer op staat, uh, wat we net gehoord hebben, vind ik echt uh, het beste album, beste reggae album eigenlijk wat er is. Uh. Ja, ja. Uh. Moet, moet een ultieme reggae-fanaat dat album in zijn plaats nou hebben. zitten? Ze ja, ja. Dat hebben ze ook allemaal. Als het goed is, hebben ze die allemaal. Het is de enige stredies gemaakt hebben in 1977. Ik zal niet zeggen dat je dan geen echte reggae-fanaat bent, als je het niet hebt, dan krijg ik weer problemen. Uh je mist zeker wat. Het is ook het meeste werk van uh, Lee Perry. De befaamde reggae producer die ook Bob Marley heeft gedaan. Ja, is dat misschien ooit nog iets, uh, een stille wet dat jullie misschien met zo'n soort producer iets, iets kunnen doen? Een reggae album ja. bedoel je? Ja, nou ja. ja een reggae nummer is al geschreven inmiddels. Ja, precies. Ja? <laughs> ja, het is geschreven. Dus. Ik weet niet op welk album ah, ja. we dat moeten zetten alleen. Ja, nou, goed, dat maakt niet uit. Maar dat, dat, dat, dat zal dan ongetwijfeld... Een, de derde, een, denk, een, denk een, ik. Back to Zion. Ja. De ik, ik ga eens even kijken. Want uh, hebben we nog iets... Uh, Marcus, hebben we nog iets klaarstaan eigenlijk? Niks. Nee, ik probeer no. het net al een we, uh, bij de band te Dan gaan we, dan we, dan gaan gaan we even nu een cd... Uh, iemand heeft daar iets in zijn vingers. En wat is het uh, album uh, wat, uh, wat, uh, wat daar ligt? Dat is uh, het album... Uh... Europe 72, dat is van de Europese tour van The Grateful Dead, de eerste ja. die ze ja, begin jaren 70 maakten, nadat ze in Amerika echt ja, totaal waren doorgebroken en Europa ook maar eens kennis moest maken. Mm -hmm. Het ging zo goed met uh, The Grateful Dead dat ja. uh, Warner Brothers een, uh, een mengtafel cadeau gaf waarmee ze die plaats hebben. Ja. Zijn jullie ook door The Grateful Dead een ja, beetje? Ja, zeker. Zit dat Het begonnen met de band en The Grateful Dead eigenlijk. We gingen hun nummers spelen om gewoon als band samen te spelen en mm -hmm. uh, nou ja, dat is heel goed, een hele goede les om samen te doen. Het is zo organisch allemaal en dynamisch dat je echt... Iedereen heeft een rol en vult elkaar allemaal aan. Dus het is echt... Uh, Grateful grote... Dead live wel dan. Ja, precies. Ja, ze zijn ook echt een live band. En dat zijn wij ook. En dat is de band ook in, in feite. Ja. En ja, dat zijn al onze invloed eigenlijk. Over, over lives, uh, live uh, optredens en dat soort dingen, daar kunnen we het zo direct nog wel even over hebben. Maar eerst gaan we naar The Grateful Dead. Die gaan we eerst uh, draaien. Uh, welk nummer hadden jullie uitgekozen? Uh, Want uh, nou, dat weet Frank wel. Ja, Een ja. nummer wat uh, qua gitaar Mijn gitaar speelt in, in bloed. En qua zang de hele band Jack, ja? Jack Straw Jack Straw uh, Die gaan we nu horen We can share the women We can share the wine We can share what of use cause we die I'm so was een uh, desperate man. Ik uh, zat uh, thuis uh, naar, uh, naar dit nummer te luisteren. En ik werd er uh, toch op een, een of andere manier niet vrolijk van. Uh, hoewel het deuntje vrolijk klinkt, uh, was de tekst staat daar weer heel erg haaks op. Dat klopt. Ja. Yeah. Uh, de, deze man uh, zag volgens mij helemaal het leven niet meer zitten, heb ik het idee. Nee, dat heb ik goed gezien. <laughs> dat heb ik goed gezien. Ja. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, zo zitten er meer van dit soort... Uh, eigenlijk vernuftigheden zitten er een beetje in. Ja, het is wat ik al zei bij Funny Funnyman. Veel van onze teksten zijn een stuk mistroostiger en een stuk depressiever eigenlijk dan muziek doet vermoeden. En ik vind het op zich ook wel opvallend dat heel veel mensen zeggen. Ja, jullie maken zo'n heerlijke zomerse zorgeloze muziek. En ik denk, ja, de helft van de muziek gaat over depressie of over zelfmoord. De depressie gaat nu over, dus er zit wel een hoop in. Ja, dat wel. Nou, je had net iets van Bruce Springsteen, maar daar zit ook iets in. Je kan heel erg diep zakken, maar elke keer... Droom, er zit er altijd wel iets hoop in. Hoop en Droom. Ja. Hoop en Droom zitten er ja. heel vaak in bij Bruce. Uh, nog iets anders. Uh, over uh, covers gesproken. Ik zat net eventjes op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn Facebook uh, te kijken. Maar zat, uh, nou, ik krijg, uh, om de haven klop, krijg ik nu geloof ik berichten binnen. Uh, maar uh, er het, uh, het was over Stop It. Uh, dat, nou, daar waren er een heel hoop versies. Jullie hadden geantwoord van er zijn zelfs negen versies ja, uh, ja. daarvan. Ja. Ja, het ja. is. Uh, uh, zou ik zou <laughs> dat zeggen. komt comment was van, uh, van uh, onze goede vriend Gerard van der Meer. Die heeft uh, ja. uh, een tijdje terug uh, op Facebook had hij een, een cover van Stop It gemaakt. Een hele mooie, uh, ja. mooie versie van Stop It zelf gemaakt. Dus dan nee, heeft hij gelijk. Het zijn er inderdaad vier. Eerder, echt een paar jaar geleden of zo hebben ook een aantal andere artiesten ook uh, uh, gecoverd. Ja. En uh, maar van de covers vond ik die van Gerard wel de mooiste, moet ik remix. zeggen. Ja, maar zo, uh. Uh, nog iets over covers. Uh, ja, wat wou je zeggen? Hè? Nee, nee, nee, nee. is ook uh, nog een remix. Een remix een trends remix gemaakt. Trends remix. Van Pitto, onze uh, mede grote prijswinnaar in uh, ja, 2009. Maar ja, het is een, een ander nummer geworden. Toch. Het, we <laughs> Laten we het daarbij uh. houden, ja. Uh, er wordt uh, nu een Portugees afgevoerd. Uh, <laughs> die oh mag op het, uh, op het brancard. Uh, nog even over, over covers gesproken. Uh, er is een uh, singer-songwriter uit Vallendam afkomstig. Die heeft uh, een nummer uitgebracht. En dat jullie op die avond uh, dat jullie speelden, hadden jullie dat nummer van hem alweer uh, gespeeld. Ja, klopt. Zo snel uh, gaat het dan in de muziek. Uh, Twitch van Kees Mayfield uh, ja. werd uh, door jullie gespeeld. Ik ja. vond hem wel heel... ...apart en heel anders. En eigenlijk, ja, niet alleen dat... ...maar ik vond hem ook veel uh, uh, dynamischer... Als, dat, uh, ...als de uitvoering van Kees. Ja, hij doet meer recht aan, het, uh, aan de compositie eigenlijk... ...die Kees dus zelf geschreven heeft. Ja. Dat vind ik een beetje raam nou, uh, Nee, nee, Maar nee, dat kan, dat kan je best zeggen. Bob ja, ja. Dylan doet dat ook heel erg. Ja? Die, die, die schrijft gewoon nummers en die, die neemt hij die op... ...en die voert hij uit en dat doet Kees eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Die uh, heeft bij zijn album niet echt... Extreem lange tijd genomen, laat ik het zo zeggen, om uh, nummers te verbeteren. En hoe wij muziek maken, dan gaan we juist. Heel erg uh, ja. maken we een studie op, op een groove. Van ja. Hoe moet die nou het beste klinken, zeg maar? Ja, naar ja, onze ja. mogelijkheden. Ja. En Kees heeft ook een band die bijeen heeft uh, gezocht, waardoor ze ook Gerben van deel uitmaakte. Ja. En zo kwam ik in aanraking met het nummer. En ja. ik dacht, ja, dan, moeten we, dan moet je helemaal niet zo spelen. Dan moet je heel anders spelen. Ja. Heeft hij erop gereageerd? Hij heeft. Uh, ik heb ik uh, hem laten horen. Ja. Wij speelden in, uh, uh, in uh, de Kleine Comedie ja. En uh, toen, toen heb ik een, hadden we een, een videoopname gemaakt in de oefenruimte. ook hem laten horen en hij vond het heel tof. Ja? Dus ja. we ja. hebben zijn fiat. Dus, uh, dat was ah, oké. Het te, want ik vind hem van Kees, begrijp ik het niet verkeerd, maar ik vind hem van Kees ook heel goed hoor. Dus, ja. dus, dus, dus ja, het is daarom, gewoon een goed nummer. spelen we het liedje, omdat ja. het gewoon een fantastisch liedje het is, is. gewoon een ja. fantastisch nummer. Alleen ja, ik, hij heeft toen al de ruwe versie laten horen van het ja. album wat hij ging uitbrengen. En toen ja. zei ik ook al van ja, het mag wel ietsje meer hebben op bepaalde plekken. Ja. En... Ja, wij hebben gewoon stukken. onze eigen saus aangegeven. Ja, ja, okay. hij, hij vindt zijn versie waarschijnlijk gewoon uh, een betere Ja, fit. natuurlijk, maar dat is de interpretatie van muzikanten uh, onder elkaar. Ik bedoel, dat de dat een is het mooie ziet van het anders dan. als. Ja, dat, dat ja, is natuurlijk. Als je, je, je, je koffert en, ja. ko en, je, je ko ja. en je doet zoveel mogelijk het origineel na, dan, dan ja, dat vind ik altijd een beetje nutteloos. Je moet wel een beetje je eigen dingen doen. Als het goed maken, is, hoor je iets wat beter in jouw spectrum past, wat jij kan maken. zeg maar. Dus dat hebben wij gedaan. Nou ja, goed, dat heb ik toen bij jullie gezien en gehoord bij nummer van de band. Ja, dat vond ik zo idioot goed dat, uh, ja, Daarom zeg ik ook uh, ja, in, uh, Zonder, uh, uh, zonder uh, valse bescheidenheid Dat ik uh, vind dat jullie gewoon de enige erfgenamen zijn In dit uh, land die uh, nummers van de band mogen spelen of Voor de rest helemaal niemand anders ja. Punt dat is, uh, dat, is, dat is het compliment dat ik jullie uh, daaraan, uh, a, daaraan geef Dus, ja. dus dan uh, weet je al hoe, uh, hoe, ik daar, uh, hoe ik daar tegenaan kijk uh, Jullie hadden nog iets uh, Uitgezocht uh, Had ik uh, begrepen ja, ja, nou, ja, bijna. Hij, bijna. Pakt het, hij pakt het cd'tje laatst ah, niet. Hij pakt denkt het... dat alle nummers maar 30 seconden lang zijn, dat leek me vrij ah, kort voor het nummer. Ja, dat is niet fijn. Oh, we hebben een, een nieuwe. Uh, wat gaat het, uh, gaat het uh, worden? Nou dat ja, ze... je... ik krijg nummer 1 door, maar dat nummer is 59 seconden lang. Dat klopt ook niet. Nee, nee. dat klopt zeker niet. Wacht even, dan pakken we de andere deze spijn 59 seconden. Nou, dan ga ik nog even wat, uh, wat, wat anders, uh, anders doen. Want ik moet nog even zeggen dat we hier straks om kwart voor tien nog een, uh, een, uh, een moment hebben van een stukje poëzie op de radio. Dus dat uh, gaan we straks uh, om kwart voor tien uh, doen. Dan mag Jorrel van Malta nog even het uh, vertellen. Ik zie jou grijpen naar uh, de Rolling Stones. Dat vind ik, vind ik opvallend dat je juist die pakt. Want uh, er is op dat album van Sticky Fingers staat Sister Morphine. En wat ik nou zo bijzonder vind, ik heb hier ooit samen met een uh, kunstschilderes hier in dit dorp uh, een alternatief... Muziekprogramma, maar dan op cultuur gericht Heb ik hier gehad En wij hadden dat uh, nummer gedraaid, System Morphin Dan hoorde je bijna nergens We komen in 98 uh, in de arena En dan staan ze te spelen Ja, we gaan uh, een verzoekje doen We gaan System Morphin spelen Nou, toen waren we dus helemaal, uh, helemaal uh, gek Want dat hebben ze bijna niet gespeeld Deze is bijna nooit nee. Nee. Maar goed, jij uh, zal ongetwijfeld iets anders op het oog hebben van, uh, van dat album Ja, als ik van deze plaat iets mag kiezen Dan is het Death Flowers Death Flowers, ja. gaan we die aan Marcus geven, want... Uh... Hoezo, ik heb net één aan de praat. Oké, okay, oh, nou goed. De, de bees. We de toch de de gaan toch de bees krijgen Dan gaan we die eerst doen. En dan gaan we daarna iets van de Rolling Stones, dat nummer van de Rolling Stones, uh, draaien. Komt goed. I'm the Dead Flowers uh, Dead Flowers uh, Waarom specifiek dit nummer? Ja dat is, dat is, <laughs> ah, ja. Dat is lastig bij Rolling Stones ja? Want er zijn zoveel goede nummers Dit is, is gewoon een goed nummer ja, Maar als ik de keuze zou moeten vragen aan, uh, aan jou van, uh, Zijn het de Rolling Stones of de Beatles? Wat zeg jij dan? Ja de Stones Toch de Stones Duidelijk. Ja Duidelijk, Duidelijk ja, wij, wij zijn als band, uh, hoe we spelen zijn we gewoon veel meer Stones En de Beatles ja. hebben eigenlijk wat ze aan het eind schreven qua mooie intelligente muziek ja. Dat hebben ze nooit zo gespeeld live nee. Want toen waren ze altijd al ruzie en uit elkaar en uh, toestanden En de Stones moesten toen nog beginnen eigenlijk daarna ja. dus na de, In de 70s gingen ze pas echt, uh, echt, echt goede pas muziek maken ja, toen de uh, Beatles dus nog live speelden, waren ze zelf ook meer Stones dan Beatles. Dus. Ja, toen maakte ze nog een rol inderdaad. Ja, ja. Dus ja, ja, ja, en John Lennon was gewoon de vijfde Rolling Stone, eigenlijk, zesde. Ja, nou ja, goed. Uh. Ik weet niet hoe ze dat, hoe dat, hoe dat uh, precies zit. Uh, nog even over, over jullie zelf. Want uh, er kwam iets aardigs ter sprake. Van wat is, wat is een beetje... Ja, ik ga het, uh, ga het een beetje via een omweg doen. Maar wat is, wat is jullie doel? Eh, want want jullie, hebben de, jullie, jullie hebben getekend bij een, uh, bij een theater. Uh, met, met een theater. Maar is het nee, nee, theaterboeker? Nee, nee, nee, nee, ja, een theaterboeker? Ja. Dus. ja, een theaterboeker is het van oorsprong. Maar ze doen ook uh, clubs en festivals. Uh. Ja. Wat, wat, wat is de verwachting? Is dat dan een beetje ook de insteek van we willen onze muziek zo goed mogelijk verspreiden? Nou ja, gewoon dat je niet, dat je zelf, ja, soms dan probeer je ergens een optreden te regelen en dan lukt het niet. Mm -hmm. En dan, als, dan voor, voor veel minder geld ja. dan dat een boeker het doet, die ja. lukt het wel. Ja. Om, maar dat is dus een netwerk-dingetje. Gewoon, ja. ja, ik weet niet. Hij heeft vertrouwen in ons, wij hebben vertrouwen in hem. En je gaat gewoon samenwerken en, en je, je gebruikt elkaars netwerk om ja. meer shows te krijgen, inderdaad. Ja. Is, het, is het ook zo dat. Uh, dat ja, want, want, want hoe, hoe zit het nu in, uh, met, met jullie in de muziek? Is het, uh, is het, uh, loopt het in Nederland? Begint het te lopen? Nou, of? wij hebben dus ons album uitgebracht, inderdaad. En uh, omdat we geen label konden vinden, en toen hij uit was. Ik denk dat het uh, nog geen maand geduurd heeft. Toen <laughs> ja. hebben we wel een label gevonden. Of ja, ja. dat heeft eigenlijk ons gevonden via dus die boeker. Dus nou, ja. daar heb je het netwerk al. Want ja. Dat is dus essentieel. En uh, ja, die gaan we ons plaat uitbrengen alsnog ja. in september. En dat is het primeur hè dit. Ja. En dan komt die uh, ja, het primeur die komt in september in Nederland en België in de winkels. En, uh, en daarna volgt Europa. Dus, uh, dus wat, wat, wat ik hier heb liggen, dat is dus een collector's dus collector item. item. Ja. En hij komt ook niet meer, nooit meer in deze uitgaven uit. Nooit, nooit, nooit, nog meer komt Dit is meer uit, de, mooie, uh, ja. de mooie luxe digitale ja, ja, mooi, digita uh, dus, uitgaven. Ja. Dus als de mensen zijn uh, die nog zo'n exemplaar van jullie hebben, ze nog liggen? We hebben nog uh, zo'n 500 stuks, uh, exclusieve stuks liggen. liggen. 500 exclusieve ja. stuks uh, liggen. Dus, uh, dus uh, ja, dat zou, dat zou wel mooi wezen dan. Uh, ja. Uh, ja. Maar is dat ook no nodig? Ja, ik. Wat wij, wat ja, wij het toevoegen? Kunnen we kunnen meelaten als, uh, als ze willen. Dat willen. Uh, ja, we verkopen nu gewoon zelf. Via de Meel, inderdaad. en dat zijn dan die, uh, ja, die laatste stuk's tot ze op zijn en dan komt hij in de winkel dan dan komt info at in. thecosmiccarneval mm. juist wat ja, klaar. Uh, ja, nou maar goed ding, ding. jullie zijn nu uh, ondernemer en jullie maken muziek, dus jullie mogen... Het is gewoon free publicity, om ja, het dan maar zo heen. te zeggen. Dus, dus kijk, als er straks een, een label achter zit... Dan mag ik hier geen reclame meer maken. Dus dan, dan, uh, hè? dan, dan is Dan het... legt hij in de winkel. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat is een... Uh, maar, maar dat is wel heel, heel noodzakelijk ook, hè. Voor, uh, dat, dat jullie dus... Uh, dat jullie nou ja, dat we moeten die plaat ook gaan, uh, gaan promoten straks. Dus ja. we gaan dan ook toeren in... Uh, in uh, ja een exotische orde. Exotische orde, <laughs> ja. ja want, want, want ik zag ook uh, dat jullie al in, in het buitenland geweest waren. Ja. Daar heb je ook uh, John Jacobson uh, ontmoet, neem ik aan. Ja, we of hebben hem niet ontmoet. Je hebben nee. niet ontmoet? Nee, die zat in Los Angeles, denk ik. Die zat in Los Angeles. Ja. Maar uh, jullie hebben wel in Amerika Ja. In even verkeerd. Ja. ja, in New York, New Jersey. Hoe is dat, dat eigenlijk? Hoe, hoe is dat gegaan? Dat, die Amerikaanse... Ja, dat was helemaal te gek. We ja? speelden daar in principe huiskamershows en een paar caféoptredens ja. en... Uh, hoe, hoe was de reactie eigenlijk ja, van jou? Ja, eigenlijk ja? gewoon helemaal te gek. Ja? Het helemaal geweldig. En daar wonen 8 miljoen mensen geloof ik. Ik denk dat 1 miljoen mensen een instrument bespelen. Maar als Nederlands bandje, ja, maakten we toch indruk. En dat was echt helemaal te gek. Ja? Ja. Uh, mag je er ook van uitgaan dat er dan in, in, de, in de nabije toekomst dat, uh, dat we iets van, z, uh, van de Amerikaanse kant uh, kunnen verwachten? Nou ja, we, we, bij ons derde optreden of de vierde was op maandag geloof ik En er zaten drie mensen, Het was een slechts bezochte optreden <laughs> En halverwege komt er een jongen binnen met een uh, afro en die blijkt bij IMI te werken, bij Virgin yeah. in New York, bij het hoofdkantoor dus yeah. En die gaat helemaal uit zijn plaat, die gaat filmpjes <laughs> maken. En yeah. uh, ja, ik ben van de, of, ik ben van de, de uh, Marketing. marketing. Ja. Dus niet van de NR. Dus, uh, yeah. Maar dat is wel een maatje. Dus uh, ik stuur hem door. Nou, die wilde uh, met een delegatie bij ons de laatste optreden komen. Kon ze niet vanwege de koeks, geloof ik. Dat liep uit in de studio of zo. En, uh, ja, dat, dat weet je. Dat in, ne in Nederland Wah. komen ze al niet als Wah. ze zeggen dat ze de eerste keer komen. Dus, yeah. Dat, was, dat re rekenen we er niet op. Maar ja, we hebben een hele mooie brief gehad van IMI uh, van, uh, uh, USA. Met uh, we gaan jullie in de gaten houden. En, uh, Kijk, dat, dat is een project. Dat, dus, dat, ja, dat zijn leuke dat dingen geken. natuurlijk. Uh, voordat we weer verder gaan praten, gaan we eerst een, uh, een stukje draaien van het uh, album. En dat is The Green Light Part 2. Uh, de instrumentale versie. Yes. Ja. Want uh, daarin komen de blazensectie uh, zo verschrikkelijk goed tot hun recht, vind ik in, in dat stuk. En daarna gaan we het, uh, het nachtverhaaltje doen met de heer Jarren van Malta. Dus eerst uh, dit vrolijke intermezzo. Ja, dat. dat Klopt lekker. Klopt lekker, hoor ik hier. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja is dat, voordat ik naar Jarl toe ga, we toch even nog, nog jou er even bij halen Nick. Is dat bewust zo gedaan met die, met die opname? Of even voor, gewoon een beetje de schuif openzetten? Open dat is een van de paar tracks, wat er maar, we hadden maar vijf dagen om de hele plaat op te nemen, de basis daarvan. Hm. En uh, wat het maar, ja, een dagdeel per nummer. Dus het is dus gewoon drie. Het is dus ook opbouwen en afbouwen steeds. Dus het is drie keer ingespeeld. En dat is een van de basissteaks, inderdaad. Oké. Okay. Uh, we gaan over naar uh, Jarl van Maldaam. Want hij is uh, degene die uh, vandaag het, uh, de nachtverhaal voor zijn rekening neemt. Jarl, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja. Wel. Ja. Uh, ja. Ik uh, wou zeggen. Dat ik nu de laatste tijd op Facebook eigenlijk. Sinds kort nu een ochtendverhaal doe. Maar mensen kunnen natuurlijk altijd lezen wanneer ze willen. Ja. Maar uh, ik heb nu zeg maar, een, een gedicht. Zeg maar, wat bestaat uit verschillende uh, stu stukjes van. nachtverhaaltjes en een, en een nieuw stukje. Het is eigenlijk heel uh, verrassend. Uh, ik vind het klinkt ingewikkeld, maar ik hoop dat jullie het mooi vinden en de mensen luisteren ook. Oké. Okay. Um, ja, want uh, hoe zat het uh, ochtendverhaal? Dat had uh, te maken met. PC? Die niet helemaal werkt. ja, er nee, ja, was een keer iets inderdaad. Ik weet niet wat even dacht ik van nou ik doe een keer een ochtendverhaal. En toen dacht ik van ik vind het eigenlijk wel best wel leuk. Dus ja. ik doe ik het eigenlijk alweer een paar weken het ja. of, of maar, weet je, mensen kunnen het leven in z'n willen. Ze kunnen van zo, ze kunnen er van middagverhaal van maken, van verhaal. weet je. Ja. Welk heb je uitgezocht? Nou, ik heb dus nu een uh, gedicht dat heet aan Tot Sims. En dat is dus een zeg maar een samenvoeging van uh, een paar uh, gedichten en wat nieuwe zinnetjes erbij En dat is dan één geheel geworden En uh, ik vind het zelf al uh, wel geslaagd Dus ik hoop yeah. dat mensen het ook mooi vinden Nou, laat maar horen Oké, okay, het heet Tot ziens Ik kan mijn dromen niet leven Als ik mijn eigen wereld niet verlaat Ik laat los wat vertrouwd is En spring in een nieuw avontuur Maar maak je geen zorgen Ook al doet het je pijn Ik kom huis terug Alles komt samen Samen uiteen, dan weer bij elkaar. Eventjes dansen op het wit van de wolken. Het is zo bijzonder en voelt zo fijn. Dat was hem. <middels> Headed art school She didn't enroll But she wiped the floor With all the assholes. She did the vision, clap at the fraternity cap And she lived inside the attic Of this culture building She had a strong slave And he said one stage. She said Leave my photo bitch And I'll make you rich He didn't believe her But the boy revealed her He got her the news, He got her the bed He was behind the screen And she started to undress. He never got far he Just looking at them and think Ja, dat, uh, wat was dit ook alweer even? Moet het even kwijt? Belle Sebastian. ah in de graveyard. Graveyard. graveyard uit Schotland. Uit Schotland. Zijn jullie er, er open, overigens geweest? In Schotland? Nee, nog nooit. Nee. Ja, heb, ja, je, heb, je wel, wel. heb je wel iets met het land of niet? Ja, ik wel. Als, ja? Uh, ik heb ooit uh, een, uh, een album daar uh, opgenomen. Gitaar gespeeld bij Davy Lawson in Glasgow. Zo. En uh, toen was ook uh, een bekende van Bella Bell Sebastian aanwezig als... Uh, als uh ja, als man die ons begeleidt in dat in een proces. Dat was, ja. Uh, ja, ik heb wel een hele speciale band. Mee. Ja, even over de muziek. Uh, uh, Muziekkanten uh, bestaan op zich, want uh, ja, want je, je, je, je haalt iets aan, hè? Want je zegt ja, dan ben ik in, uh, in, uh, in Schotland bezig geweest. Is dat ook wat je wat je moet, moet doen om een beetje aan de bak uh, te blijven, of, is, uh, of hebben jullie er ook nog gewoon werk naast? Nou, ja, wat, wat veel muzikanten. Doen en denken te moeten doen is met heel veel, met heel veel mensen meespelen en heel veel dingen doen. En wij hebben eigenlijk helemaal het tegenovergestelde. Ja. Wij hebben het idee dat we met onze muziek gewoon als iedereen het echt als zijn band voelt. En, en, en we hebben echt een... De, de band is, is ons band en alles, alles wijkt ervoor. Het is niet zo dat we allemaal zijprojectjes doen eigenlijk. Dus het is eigenlijk het tegenovergestelde. Family. Het is zijn een familie. We, we zijn een band ja. en we zijn, niet, we zijn niet muzikanten die in, een, in, in drie bands spelen. Ik nee. heb dat gewoon een keer als een, ook als een zijprojectje gedaan en het is niet. Ik heb geen andere band dan de Cosmic Carnival. Dat heb je niet, We hopen we niet? Nee. nee. nee. nee dat ah, ah. Zo, uh, Zou dat uh, gefronste <laughs> wenkbrauwen kunnen, kunnen opleveren? Nee, uh, niet, zo is het niet. Nee? Het is niet zo dat, je, dat we dat op die manier uh, naar kijken, maar ik denk dat iedereen gewoon moet je niet er willen. zo in staat. Nee? nee, je moet het niet willen. Nee. Dan is het zo dat. dat, dat uh, <laughs> Ik bedoel dat, dat mensen van, van onze groot voorbeeld, de Stones en, en de Beatles, dan alle andere bandjes ernaast gingen doen en, en dat dan ook gingen uh, hun band noemen of zo. Ja, ik weet niet, het voelt niet zo. Nee. Maar wij hebben ook gewoon gemerkt dat uh, als de neuzen dezelfde kant op staan, ja. <laughs> niet alle kanten op staan. <laughs> <laughs> nee, ja. Dan dus begrijpen we alle neuzen dezelfde kant, de kant op staan. Ja. Dan gaat het gewoon het hardst en dan boek je de meeste vooruitgang omdat in uh, ja, die kracht van, uh, van, van een grote aantal erachter zit. Ja. Oké. Okay. Uh, want, want eenheid is belangrijk Zeker waar ja. Nou ja goed dat, het straalt, Jullie stralen het wel uit overigens Dat uh, moet ik er wel bij zeggen Dus uh, is in, in, die, in dat opzicht uh, is het alleen maar goed uh, Eerst volgende gig optreden Wanneer is dat? Uh, jullie uh, zaterdagochtend jullie al vrij vlug? Ja. Dan zijn we bij Radio 2 Bij Music Matters En uh, de week erop in uh, Café Noordlicht in Amsterdam En de week daarna Zijn we headliner op het Gorkums Happy Festival die Hibby Festival, dan hebben jullie toch iets mee? Ja, met een complete inkshow uit de jaren 60. Dat is een Wat wou je zeggen? Dat ga je ook heel leuk vinden, Jaap. Dus ik zou zeggen, kom ook even met een biertje in met ons. Volkswagen busjes over. Ik meen dat de Chef Special, die had een hele oude Volkswagen bus. klopt, een LP. Die heb je ook overigens ooit nog eens een keer gespeeld hoor. In deze studio. Ja, ja, ja. 2009. Maar daarna. Komen ze niet meer voor de show, Prins? Nee, Dan is het over. Dus, ja. euh, dus ja, maar ja, ja, maar we praten de afloop wel eventjes. Ja, <laughs> uh, nou, het, het, het zit er bijna op. Uh, jullie hadden nog als afsluiting voor, de, voor dit gedeelte van de, of voor deze keer, voor deze show hadden jullie een heel mooi nummer ...van jullie eigen album uitgezocht. Waarom juist dat nummer? Dat is eigenlijk het enige nummer dat uh, al bestond... ...voordat we een band waren. Dus ah. door Gerber geschreven. En uh, ja, de afsluiting van het album. Ik heb nog één brandende vraag. Komt de hitjes ooit nog eens een keer op... Uh... Niet op de volgende plaat, maar... ...waarschijnlijk wel op de derde. Toch wel. Of de vierde, of de vijfde. Of de vierde, of de vijfde. Hey, ik, ik, ik vind het nog wel wat hebben, jullie gezegd. Ja, mij ook wel, maar dat past Maar dan mag wel, ik ja. het dan niet draaien of zo? Ik het een, ja, we mag ik geen ik... opname ervan, dat is het probleem. We ja, ja geen, dat uh... heb ik niet. Dus nee. dan ga ik je nu heel vriendelijk, vriendelijk vragen of ik dat. Uh, ja, we gaan het zo opname... snel mogelijk opnemen. Ja? Ja? Ja, ja, en mag ik dan hem uh, een keertje draaien ja, hier? Absoluut, want, uh, ja, want ik vind het juist. Uh, absoluut. Heb ik weer iets uh, wat een ander niet heeft? Ja, hè? dat vind ik nou leuk. Ja, alles regelen. Maar Belanger, dat wordt de laatste. Burn Roses. Oh, Burn ja. Roses. Ah! Het gaat lekker, ja. Vanaf. Ja, het gaat goed. Burn Roses is de laatste. Uh, dat, uh, nou, waar gaat het nummer over? Uh, het nummer gaat eigenlijk over iemand die uh, uh, vast zit in een relatie en eigenlijk stiekem droomt van een, andere, van een ander, maar heel tijd wakker wordt in zijn eigen realiteit en erachter komt dat hij niet uit die, uh, uit die situatie kan. Dus het zou kunnen, nee, het zou kunnen, ik, ik zit er wel aan het luisteren, maar het zou kunnen, maar er lopen toch wat dingen manco. Uh, dank jullie wel voor de, voor de komst hier uh, naar, uh, naar onze studio in Zandvoort. Graag gedaan. En, Graag en, uh, Graag en uh, wellicht tot een andere keer. Ja, zeker. zeker. Oké, okay. Hoi, hoi.